10 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg en de Plag. Massa ontslagen bij de Turkse politie. De datingsites hebben goede zaken gedaan tijdens de donkere dagen rond kerst. En nu is het NOS-journaal met Dorad Megens. De Turkse regering heeft 350 politieagenten ontslagen of overgeplaatst, melden Turkse media. Besluit heeft te maken met een groot onderzoek naar corruptie bij de overheid.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 Wat je heel veel ziet is dat paarden uh, mishandeld worden uh, om, uh, om en bij de, de geslachtsdelen. Dus dat betekent eigenlijk dat er iemand seksueel heel erg gestoord is. En ja, die snijdt uh, op paarden en ja, andere paarden worden eigenlijk, uh, in het hoofd gestoken of op de buik worden ze helemaal opgesneden.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 Op de eerste avond dat DWDD werd uitgezonden via Nederland 1... ...keken gisteren ruim 1,6 miljoen mensen. Dat was bijna een record. Op Nederland 3 trok het programma gemiddeld een miljoen kijkers. Met de verhuizing naar Nederland 1... ...hoopt de publieke omroep de vooravond op dat net te versterken. Het nieuwe realityprogramma Utopia van SBS... ...trok anderhalf miljoen kijkers. Er is lang uitgekeken naar de lancering van het programma... ...van producent John de Mol. Daarin worden 15 kandidaten een jaar lang gevolgd... ...die een nieuwe samenleving moeten opbouwen.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 Met Guilene Plach en Jurgen van den Berg. Het is uh, 25 jaar geleden dat Johnny Jordaan is overleden. En het is maar de vraag of hij zijn buurt nu terug zou kennen. Je kon je vroeger nooit bedenken dat er ooit nog mensen in een pakhuis zouden gaan wonen. Nou, dat is talrijk geworden. Dat ze pakhuizen hebben gerenoveerd en dat hebben verbouwd voor woningen. En we hebben natuurlijk de nationale nieuwsquiz. Gertjan Heijwegen uit Utrecht is degene die gaat proberen om een ontzettend hoge score neer te zetten. Nu eerst de massa-ontslagen bij de Turkse politie. De Turkse regering heeft in de hoofdstad uh, Ankara 350 politieagenten ontslagen... en honderden agenten zijn overgeplaatst. De afgelopen weken werden in heel Turkije al honderden andere agenten ontslagen of overgeplaatst. NOS-correspondent Bernard Bouwman. Bernard, is er al duidelijk waarom nu juist in Ankara zoveel agenten worden ontslagen? Nou, je moet het zien in uh, wat er eigenlijk de laatste week al heeft plaatsgehad. Niet alleen in Ankara, maar overal in heel Turkije worden er en masse politieagenten ontslagen. En dat moet je weer zien in de context van de machtsstrijd... die nu plaats heeft tussen premier Erdogan... en uh, zijn de medestanders aan de ene kant... en Fethullah Gulen, de religieuze leider... aan de andere kant. Die zijn echt verwikkeld in een keiharde machtsstrijd in Turkije. Erdogan vindt dat heel veel politieagenten... veel te veel sympathie hebben voor Gulen. En die is dus bezig om het hele politieapparaat te zuiveren. Dat is in andere steden ook al gebeurd. En nu dus in Ankara. Ja, maar er is toch ook nog iets van een soort van, van corruptiezaakje aan de gang? Ja, nou ja, beide, beide partijen hebben natuurlijk flink wat argumenten over klaarstaan om elkaar zwart te maken. Mensen van Gulen die zeggen dat Erdogan corrupt is geworden... En er zijn natuurlijk heel veel mensen gearresteerd. Onder wie een aantal zonen van ministers. Dus dat is, uh, gaat echt op heel hoog niveau. En sterker nog, uh, er zijn zelfs geruchten dat er ook een zaak loopt tegen de zoon van Erdogan zelf, Bilal. Dus dat moeten we nog afwachten of die misschien ook ooit is uh, gearresteerd gaat worden. Dat is de ene kant van het verhaal. Erdogan die heeft weer kritiek op uh, Gulen. Die zegt Gulen, die hele beweging is eigenlijk een soort staat in de staat geworden. Die politieagenten die nu ontslagen zijn, daar zullen uh, medestanders van Erdogan van zeggen dat er geen orders meer aannemen van de regering... van meneer Gulen die in Amerika zit... ...dus het is een machtsstrijd... ...en beide partijen maken elkaar zwart... ...met allerlei argumenten. Ja, want dat is wat Erdogan, uh, Erdogan ook, ook denkt... Hè? ...dat er een soort van koepoging van, uh, is, is beraamd... ...door die, die, die Gulen-beweging? Nou nee, kijk wat uh, nu ook... Dat uh, het Turkije is een ingewikkeld land. Maar ik zal het heel duidelijk proberen uh, aan te geven. Er zijn allerlei militairen uh, enige tijd geleden veroordeeld. omdat die een koeppoging opgezet uh, zouden hebben. Die zijn, heel veel militairen zijn de gevangenis in verdwenen. En uh, waar, daar zegt Erdogan nu van. dat, zegt, dat was een grote vergissing. Zegt die, want die militairen die waren onschuldig. maar die zijn er ingeluist door die Gulen-beweging. Dus nou, Turkije is een gecompliceerd land. Nogmaals. Maar je weet, het was heel groot nieuws toen. dat allerlei militairen de gevangenissen moesten. omdat. Betrokken zouden zijn met bij allerlei uh, koepogingen. Nou, daar er zegt Erdogan nu van, de premier: die zegt: het was allemaal een grote vergissing. Er waren helemaal geen koepogingen. Het was de poging van die meneer Gulen, die uh, verafschuwde meneer Gulen om uh, het leger uh, in diskrediet te brengen. Daarom zijn ze veroordeeld, maar ze waren onschuldig. Dus we moeten opnieuw naar die zaken gaan kijken. Ja. Nou, als ik het zo hoor, wensen we ze veel wijsheid daar. <lacht> Dankjewel. En w dan is correspondent Bernard Bouwman was dat. Dating sites die zijn in deze donkere dagen als kool gegroeid. De grote online koppelaars kunnen sinds de feestdagen flink veel nieuwe inschrijvingen noteren. Erik Drost is van dating site Second Love. Is er bij u ook zo'n groei waargenomen? Goedemorgen. Ja, bij ons is het vooral na de kerst. Want ik begrijp uit cijfers dating sites en single sites die juist voor de kerst, dat iedereen denkt: oe, hoe ga ik die, die kerst alleen doorbrengen en kan ik nog iemand. Ja, nog iemand vinden om, om dat te delen. En bij ons is het eigenlijk juist vanaf de tweede kerstdag zien wij een, een enorme drukte. Zo van kerst was zo'n hel dit jaar. Ik ga nu toch echt op zoek naar iets anders. Ja, de hele... Die schoonfamilie ja. altijd maar weer. Ja, ja. Nou ja, inderdaad. In het algemeen brengt de, de, de, de feestdagen heel veel plezier. Maar ook heel veel stress hè, met de voorbereidingen en uh, de verplichtingen. En uh, goed, je, het is bijna niet te, hè, zo te regelen wat, wat ieder... Uh, Ieder alles aan zijn zin gaat doen. Dus ja, je krijgt ook wrijvingen. En uh, dat merken we dan wel, dat er ook veel oude leden weer terugkomen. Dat die zeggen, nou, ik, ga toch weer, uh, ik wil toch weer mijn profiel uh, online hebben. Oh, Zijn dat dan de mensen die denken rond de feestdagen... laat ik nou toch maar eens netjes uh, gewoon met de family zijn en trouw zijn... Ja. en dat heel netjes doen. En dan daarna denken ze, nou, nah, ja. dat gaat het ja, niet meer dat... worden zo horen wij het wel via de, via de contacten, via de helpdesk en zo. Dat er toch wel veel mensen nou te, ja, geen tijd voor hebben. Nou ja, dat zijn de voorbereidingen ga ik er wel uit. En er uh, zal dus ook een beetje ja, een soort van uh, kun je nu even alles op de op de familie richten en dan uh, na de hand uh, wordt het mijn, uh, mijn jaar wel weer ja. zoiets. Ja, want Second Love voor ja. duidelijkheid, dat dat Z is die site is voor mensen die een al een relatie hebben en een ja, avontuur buiten de deur zoeken. hè? zo gezegd. Ja, inderdaad, avontuurspanning en. Uh, weer even naar de eigen waarde zoeken. Ja, maar dus, dus niet zozeer aandacht. nieuwe profielen... Ja, maar als wel oude gebruikers die nee, weer terugkomen? Beide. Oh, dat beide. ook wel. De nieuwe aanmelders zijn, zijn... dat zie je ook echt... nou ja, bijna kan je de klok erop gelijk zetten... dat dat elke tweede... wel alle tweede feestdagen... dus ook tweede Pasen, tweede Pinksteren... dus echt al echt... en uiteraard dan de tweede kerst nog erger... want in december merken we ook gewoon... dat er wat, wat meer stilte is... met de nieuwe aanmelders... en dan rond tweede kerstdag... tot, tot en met nu... Ja, dan gaat het gewoon door met nieuwe aanmelders. Maar ook mensen die zeggen van... joh mag ik mijn uh, profiel weer online? Grappig De tweede feestdagen. Dat ja. is echt de feestdagen. Dat is een feestdagen. Was een vraag op de redactie. geldt natuurlijk helemaal niet als persoonlijke interesse. Maar wat moet je nee. vooral niet in je profiel zetten... als je op zoek bent naar een partner? Uh, dat je, wat je thuis uh, tekort komt. En of het nou spanning is of erotiek... dat moet je gewoon niet vermelden. Ga gewoon, uh, haal het positief waar je naar op zoek bent. Uh, maar niet de negatieve dingen benoemen. En Dat geldt, denk ik, voor elke datingsite, elk profiel. Ja, maar iemand die op die site zit, die is toch juist op zoek naar spanning en erotiek? Klopt, maar dat, dat mag je dus vermelden. Maar ga dan niet zeggen, want thuis uh, uh, ziet, oh. ze, ziet hij me niet staan of ziet ze me niet staan. Zo, dat. dat... O, oh, zo ja. Eigenlijk alles wat negatief klinkt, dat is natuurlijk niet aantrekkelijk. Ja. Daar komt het een nee. beetje op neer. Nee, zeg van, oké, okay, nou god, ik ben, uh, ben weer op zoek naar iets. Uh, en, en dan mag je dan spanning, aandacht enzovoort dat vermelden. Maar niet, uh, niet, niet gaan zeuren over wat, wat er allemaal zo fout is. Weet je Ook niet over je werk of zo. Ik bedoel, dat is allemaal... <lacht> ja, dat willen mensen niet weten. Mensen zijn juist blij. Die zitten wel dagelijks in, dat, in die beslommering. En, en, en dan wil je... Juist dus even klinkt, weg van, van, de van de realiteit. Lezen. Goed. Dankjewel voor je uitleg. Erik Rost van Second Dankjewel. Ik ga ja, hoor, denk ik eens even, even reageren op de door -tree -tree -tree -tree -tree -tree -tree -tree Bezonnen Mermaid staat ook gewoon op Second Love. Beetje rare benen, zie ik. Uh, maar wel een leuk liedje van deze Californische groep. can't flow. Crazy how that shipwreck met my ship. Sometimes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 En wie zingt het levenslied nog zoals het bedoeld is? Uiteindelijk is het gewoon amusement. Deze week in de ochtend met hart en ziel. Volg de muziek. Ja. Ja. Wie op zoek is naar de volkszanger... die moet op een gegeven moment toch uh, op het Johnny Jordaanplein zijn in Amsterdam. Dat in deel 2 van de reportageserie met hart en ziel. Gemaakt door Anne van der Veen. Nou, eens dus even kijken. Ja, jongens. Uh, Albert Heijn is om de hoek. Dit is Jaap Somsen. Maar uh, we kunnen zeker nogal wat spelen natuurlijk. Ik heb mijn trekdoos bij me, dus... Uh... Somsen heeft net een cd geproduceerd, Meer Moken, Met nieuwe Amsterdamse liedjes. Wij dachten van, nou, iedereen zingt zo vaak. En dat zit zo in het algemeen geheugen. Die uh, Amsterdamse liedjes, die oude Amsterdamse liedjes. Uh, Geef mij maar Amsterdam, bij ons in de Jordaan. Uh, als je een beetje mazzel hebt aan de voet van de oude Wester. En wij vonden het tijd dat er weer eens... Uh, vers uh, aanvoer uh, kon komen. Is een echte volkszanger een Amsterdammer? Nee, zeker niet. Dat, uh, kijk, hij moet over het leven zingen. Of tenminste, moet, hij uh, Hij zingt over het leven. Krijg je een, een, een mooi lied. En uh, er worden nog steeds natuurlijk liedjes geschreven. Maar het is wel lastiger om liedjes in het, in het uh, collectieve bewustzijn te krijgen, zou ik maar zeggen. Omdat er zoveel is en het is allemaal zo vluchtiger geworden met de sociale media en zo. Dus, uh, ja, en wij dachten van nou, we gaan gewoon uh, uit de traditie, uh, dus zonder beats, zonder electrobeats, maar wel met, uh, uh, gaan we gewoon nieuwe liedjes maken. Hoe moet ik dat zo even doen? Want zij gelooft in mij. Op die nieuwe cd, meer mokum, zingt Chris van der Storm. Ze vraagt nooit, maak je van mij is vrij, want ze weet, dit gaat voorbij. Zoiets. Toen de makers van de cd hem op de Stijger hoorden zingen, dachten ze, die moeten we hebben. Ik zing eigenlijk ja, van alles een beetje. En toen hebben ze me horen galmen, En toen hebben ze gezegd, nou ja, dat lijkt me hartstikke leuk... als je even naar beneden komt om te praten. Zo is het eigenlijk gekomen. En dat doet u al jaren? Mijn leven lang al. En opeens wordt u ontdekt dus ja. eigenlijk? Ja, in min of meer wel een beetje, ja. Ik moet eerlijk zeggen, voor, uh, voor jaren geleden was ik ook in Weesp uh, aan het zingen. En toen uh, was daar de makelaar in. Ja, die verwees me ook naar een zangpedagoge. Maar ja, dat moest overdag en dan moest ik werken. Dus ik ben daar niet verder mee doorgegaan eigenlijk. Tot ik nu dus, uh, ja, dat ik denk, nou, ik zal er maar eens wat van gaan maken. Misschien lukt het een beetje, zo voor de hardigheid. Uw liedje? Echt, louter over de Jordaan. Meer een beetje over het moderne leven in de Jordaan. Je kon je vroeger nooit bedenken dat er ooit nog mensen in een pakhuis zouden gaan wonen. Nou, dat is talrijk geworden. Dat ze pakhuizen hebben gerenoveerd en dat hebben verbouwd voor woningen. Volg de muziek. En zo trekken we van het Juniordaanplein Jordaanplein naar de kroeg De Twee zwaaientjes, Waar het Amsterdamse levenslied centraal staat. En waar de zingende vroeger straks voor het eerst een echt optreden geeft. Je kan je net zo druk maken als je het allemaal wilde. Dus we kunnen gewoon naar binnen? We kunnen gewoon naar binnen. Van bijna. Wie denk je wie dat is? Nou één, hey, wie, wie zingt het? Nee. Nee. René ja. ja. Eduard Hoekstra staat er al jaren achter de bar. Het is prachtig hoe zo'n kleine buurt in Amsterdam... al eeuwenlang uh, zangers voortbrengt en muziek voortbrengt... die overal wordt gespeeld, die, die overal wordt gehoord. Dus dat maakt het wel bijzonder. Is dat nog wel steeds zo? Vind ik wel. Ja hoor, Amsterdamse muziek is nog steeds toonaangevend. Als het, hey, je hebt Volendam, je hebt Amsterdam zo'n beetje. Daar komt het op neer als het gaat om... Uh, en dan qua volksmuziek is Amsterdam één, ja. Ik heb het idee dat Volendam het beter doet. Het is geen volksmuziek, het is popmuziek. Het is anders? Anders, ja. Het gaat niet over Volendam, het heeft niet dat sentiment, het heeft niet. Nee, echt anders. En dan is het tijd voor het eerste echte optreden van Chris van der Storm. Jordaan, Jordaan, je bent zo lekker gewoon. Al wel lang ben jij zo lekker gewoon? Je humor en je zores, ze horen niet op straat, maar heeft hij geen captions, hij zegt waar het op staat. Jodan, Jodan, Jodan, blijf lekker gewoon. Jodan, Jodan, Jodan, blijf lekker gewoon. Ja. De het hoekje zegt de klong goed. Kijk, dat zijn toch leuke dingen. Mooi, even mee te maken. Is een mooi uh, compliment toch? Ja, zo is het toch. Maar dat had ik ook al bij die cd-presentatie, waren ook verschillende mensen die zeiden, god, wat een leuk liedje. Weet je wel. Maar ja, goed. Het moet een beetje aanslaan en het is wel een liedje. Het is wel een medijnetje. Het is vijf voor negen. Ja. Een echte Jordanees gaat toch niet zo vroeg naar bed? Nee, en echte niet, maar wel als je een vijf uur op moet. Wat moet er morgen gebeuren? We gaan morgen weer voegen. Dus ja, daar moet het leven toch nog even van bestaan. Morgen in hart en ziel. De volkszanger wil heel graag op de landelijke radio. Maar de radio zit daar helemaal niet op te wachten. Maar ik kan je verzekeren dat wanneer wij opeens uh, heel veel artiesten gaan draaien... die we nu niet draaien, dat er heel veel honderdduizenden luisteraars weg gaan lopen. Er zit niemand op te wachten. Dat klinkt als Kees Toering, de zendermanager van Radio 2. Die horen we dus morgen. En wat hebben we geleerd? Volendam is pop. Amsterdam, dat is volks. De Ochtend. Stand.nl de stelling vandaag: Europa moet de banden met Cuba aanhalen. Naar aanleiding van het bezoek van minister Timmermans aan dat land. Tot nu toe hebben zo'n 160 mensen hun stem uitgebracht. 65% is het eens met die stelling, 35% is het ermee oneens. U kunt natuurlijk op alle mogelijke manieren reageren: twitteren met hashtag standpunt. Via de site www.standpunt.nl of bellen 0800 1101. Telkens tegen het heel en tegen het half uur heeft u kans om te reageren. Um, wat reacties van de site? Even kijken. Ik heb ze bij de hand. Ik las de stelling... En de rillingen lopen over mijn rug, schrijft iemand. Europa houdt de banden al veel te veel aan met allerlei schimmige landen... waar corruptie en wanbeleid aan de orde van de dag zijn. Die zogeheten kandidaatleden. Moeten er zo langzamerhand niet raar van kijken als Brussel... dat banden aanhalen met Cuba. Zodanig geïnterpreteerd dat binnen de kortste keren... Cuba het eerste kandidaat-satellietlid wordt van de Europese Unie. Kijk, dat is nog eens creatief. Iemand anders schrijft... de slechte omstandigheden op Cuba zijn goed deels veroorzaakt... doordat de banden zijn verbroken en de US-blokkade. Dus de vindt het juist goed dat nu de banden... Worden worden aangehaald En nog een reactie. Daar denkt de bevolking van Cuba toch wel iets anders over. Sinds Castro aan de macht is, kent het volk geen vrijheid meer. Ze mogen hun eigen land niet uit. Vrijheid kennen ze gewoon niet. En ook heeft Castro al die jaren vele politieke gevangenen opgesloten. Nog steeds. Laat Castro eerst maar eens democratie brengen... en vrije verkiezingen houden. De reacties van onze site zijn dat. Uh, we gaan over praten met ondernemer Rob de Wits. Die is... Uh... Uh, betrokken bij een managements adviesbureau THTH in Den Haag. Maar hij heeft bovendien een uh, passie voor Cuba. Meneer De Wit, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou u zeggen uh, tegen die stelling? Nee uh, eens. Een dialoog is altijd beter dan een uh, land in isolement laten. Ja, Dus Europa moet die banden wel degelijk aanhalen wat u betreft. Zeker. Ja. Uh, van, vanwege dat, uh, dat isolement. Uh, wa waarom bent u eigenlijk zo gek op Cuba? Uh, ik ben er ooit zeg maar, als toerist ben ik naartoe gegaan. Het is een intrigerend land. Het is ook dubbel. Maar aan de andere kant uh, zie je... Uh, terwijl ik eigenlijk helemaal geen uh, communistische sympathie heb... zie je ook dat uh, het land, als je het uh, ziet als toch een derde wereldland... een land in ontwikkeling... dat juist vanwege een, een strakke en centrale regie... dat er ook goede dingen zijn. Maar ik zeg, het is dubbel, want ik zie ook de nadelen ervan. En de passie voor Cuba heeft vooral te maken... zoals de mensen uh, uh, zijn, leven en ook hoe sociaal ze onderling zijn. Om, en, ondanks nou, die, ondanks en... die dictatuur die daar is dus. Ja, nee, klopt. Maar dat, dat is het, maar dat maakt het ook dubbel. Ik denk dat een heleboel Nederlanders... Die die in Cuba zijn geweest. Aan de ene kant zien hé, hey, er zit een hele goede kant aan. en er zitten ook kanten aan die wij niet kennen. en die ook minder plezierig zijn. Ja. Maar ik vind het goed, hè, want dat is even de stelling. Dat, dat Timmermans in decennia. in ieder geval de dialoog weer uh, opent. Want de blokkade zoals Amerika. die heeft uh, in gang heeft gezet. Uh, 55 jaar geleden inmiddels ietsje korter dan hè, 61, uh, dat heeft geen effect op ge uh, opgeleverd en het heeft er ook voor uh, gezorgd... dat dat land uh, vormde geen bedreiging meer, maar heeft zich ook niet kunnen ontwikkelen. Als je bijvoorbeeld weet dat ING een paar jaar geleden een forse boete heeft gekregen vanuit Amerika... omdat zij het embargo hebben uh, uh, geschonden... En zo wordt er nog steeds door Amerika naar Cuba gekeken. Het land vormt geen bedreiging meer. Er moeten wel een heleboel dingen veranderen. Ook ten goede van de, uh, de mensen, de vrijheid die ze moeten krijgen. Maar nogmaals, een dialoog is altijd beter ja. dan um, ja. uh, het zwijgen. Maar, maar, maar, maar zelfs bij Amerika zie je natuurlijk wat beweging. Obama met zijn ja, handdruk ja, richting Castro daar bij de, bij de begrafenis van, van Mandela. Klopt. Maar ja, je ziet dus de, hoe effectief is die blokkade gebleven. Want kijk, de Castro's... Dat zijn ook uh, dus maar een soort... Die hebben een autistisch wereldbeeld. Die blijven in hun eigen ideologie hangen. En die... Uh... Zeg maar, de hele wereld is veranderd zeg maar, sinds de val van de muur. Alleen Cuba, die, heeft, die heeft gewoon volhard in zijn eigen dogma's. Dat is even de andere kant. Dus uh, probeer gewoon een opening te krijgen. En ik heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden Nederlandse artiesten uh, naar Cuba gegaan. Omdat ik denk juist door uh, dialoog en uitwisseling, ook op cultuurgebied en ook op het gebied van ondernemen, dat je veel meer voor elkaar ja. krijgt dan uh, met volharden in in nou ja. isolement. Tegelijkertijd ja. is dat ook wel de kritiek, hè? want uh, we lazen vanochtend ook wel wat reacties. Uh, Timmermans praat bijvoorbeeld niet met, met uh, dissidenten. Uh, doet u dat dan bijvoorbeeld wel? Praat u wel met mensen die er anders uh, nou, over denken? Dat, dat, en dat maakt het dubbele. Kijk, ik ben er, uh, anderhalf jaar geleden met Nederlandse artiesten naartoe gegaan. En dat was voor het Leo Brouwer Festival. Dat is een Cubaans componist met, met Nederlandse roots, zes een generaties een terug. Vallen een Nederlandse naam voor een Cubaanse componist? Ja, ja, ja, dat klopt. Het is op premisch grond. de meeste Nederlanders weten dat niet, behalve de. Uh, Gitaarstudenten en uh, docenten. Maar uh, nee, daar praat je niet met dissidenten. Wat ik wel in die tien jaar heb gezien in Cuba... dat de mensen zijn niet vrijer. Ze gedragen zich wel vrijer. Maar heel concreet, ik heb niet met dissidenten gesproken. Daar, is, uh, daar kom je ook niet zo snel mee in contact. Want dat blijft allemaal een beetje... Uh... Ja, op de achtergrond. Daar word je ja. ook niet zo, zo snel kom je daarmee in contact. Kijk, als je ze op wil zoeken... maar ik heb ze niet opgezocht. Ik had ook geen politieke missie om... Nee, maar dat, uh, dat is wel de, de kritiek op minister Timmermans ook, hè? Dat hij daar wel naartoe gaat, dat hij de banden wil aanhalen... maar dat hij bijvoorbeeld ja. niet bezoeken met de oppositie heeft gepland. Laat staan dat hij zegt, ik wil een aantal dissidenten bezoeken... om gewoon eens een goed beeld te krijgen van wat er nou speelt. Ja, ik, ik heb begrepen dat hij dat, dat vandaag uh, uh, doet... En ik weet ook dat er achter de schermen dat ook uh, de Nederlandse ambassadeur en ambassadeurs daar ook al wat langer mee bezig zijn. Ja, dus het gaat niet alleen maar om zaken doen? Nee, nee, nee, nee zeker niet. En bovendien is een heel moeilijk land om zaken mee te doen, want er is bijna geen geld. Ze nemen ook geen geld van het IMF uh, en de Wereldbank, dat doen ze allemaal niet. Uh, dus het is ook voor Nederlandse ondernemers lastig, en ook voor Europese ondernemers lastig om daar iets te vinden. Want je moet altijd joint ventures aangaan met de, met de Cubaanse overheid. En die hebben altijd 51%. Dus die houden ja. altijd de zeggenschap over de ondernemersactiviteiten. Dus het, het, het is een, een, een land met een, een lange adem. Wat je wel de laatste jaren ziet, tenminste dat zie ik. Dat de mensen zich wat vrijer gedragen. Ze zijn het niet. Dat komt ook omdat er steeds meer Cubanen uh, uh, uh, toch na... Nou, ...Europa en Amerika gaan en is er dus contact met de familie? Als ik bijvoorbeeld weet dat er, dat wist ik ook niet tot zo kort, dat er drie vliegtuigen vanuit Amerika dagelijks op uh, Cuba vliegen. En dat heeft puur te maken dat er uh, uh, uh, familiebezoek mogelijk is. En dat is wel iets wat de laatste jaren oh. meer is toegestaan. Hebt u dat... recentelijk nog contact gehad met Cuba of niet? Uh, recent contact gehad met Nee, ik ben anderhalf jaar geleden voor het laatste ah, geweest. Okay. Uh, maar ik volg u daar wel uh, uh, Nee, dat snap ik. Maar U hebt, hebt nog niet van mensen gehoord van nou wat mooi dat die Timmermans er toch is vanuit Nederland. Dat ze het daarover nee, hebben. Nee, nee, want ik denk dat op de, op de staatstelevisie dat er weinig aandacht aan wordt besteed. Uh, okay. Daar zie je veel meer uh, nog. Uh, um, herhalingen van een schaakwedstrijd van Jan Timman tegen wie was dat in 1972? Dit soort dingen die, Karpov, dat echt in Karpov, de pers. Karpov, denk ik, was het. Ja, ja. Ja. Terug ja, de nee, tijd. ja, dat was laatst ook in Groningen. Nee, maar. Ja. Um, Gaan... ik, en, en, en dit soort dingen leven ook niet bij de mensen. Nee. Eh, dank u wel, Rob de Wit. Hij is uh, dus ondernemer, maar heeft een passie voor, uh, voor Cuba. En we ja. spraken met hem over uh, Cuba. Na aanleiding van de stelling Europa moet de banden met Cuba aanhalen. Het wordt een beetje samengevat bij iemand op de site die, die schrijft... vergis je niet, Cuba is een fantastisch land. Het klimaat is aantrekkelijk. Er heerst een ontzettend fijne sfeer. Daarnaast is het wel degelijk een politiek wespennest. Dus enig kritisch oordeel is zeker meer aan te bevelen... dan gezellig praten over mogelijke veranderingen. En Dirk Koppes die twittert nog, Timmermans is te beroerd om in Cuba de oppositie te bezoeken. Alleen handel telt, net als bij het Rusland van Poetin. Hashtag VOC mentaliteit. Maar goed, Rob de Wit die ontkent dat dus en zegt dat het qua handeldrijven in ieder geval niet uh, meteen de moeite waard is om uh, alle, uh, alles in te zetten op Cuba. 0800 1101 gratis telefoonnummer u kunt reageren via de site www.stand.nl als u twittert eens of oneens doe het dan met hekje standpunt of download de gratis app. Dit is Radio 1.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 Verkeersinformatie nog, John Bakker. Met één file op de A27 vanuit Gorkap naar Utrecht... bij knooppunt Everdingen, 5 kilometer. Het heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De Ochtend. Het witte werksterplan van de FNV, dat is te duur, zegt de VVD. Helma Neperis hebben we gehoord in deze uitzending. Maar wat vindt de vakbond er zelf van? En we spelen zometeen de Nationale Nieuwsquiz. En dat doen we vandaag met Gertjan Heijwegen. En hij is vanuit hier uit Utrecht gekomen.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 Thank you. See It, oftewel, this is it. Van haar album dat vorige maand uitkwam, Rikkie Cola. Verslag even Marcel Dekker wijkt vanochtend niet van de zijde... van directeur Mulder van Kamp-Westerbork. Nou, soms ook wel hoor. Dan gaat hij naar buiten om een sigaretje te roken. Maar uh, dat doe ik gewoon vrolijk mee. Ondertussen zijn we naar het uh, trein gelopen. Uh, waar het allemaal om te doen is... Dirk Mulder, al 28 jaar verbonden... Aan dit voormalige kamp Westerbork. Dat beruchte doorgangskamp waar meer dan 100.000 nou ja, joden, Sinti, Roma, verzetstrijders zijn afgevoerd naar het oosten. Geen vrolijke plek om te werken. En toch doet u dat al 28 jaar. Hoe legt u dat uit op verjaardagsfeestjes? Ja, nou, ik geef dan altijd aan dat het ook een plek is waar ook gelachen wordt. O oh ja? Maar, ja, zeker. Ook in Kamp Westerbork was een, was een cabaret. En waaruit waar je kunt halen dat, dat ontspanning en humor heel belangrijk is. Juist om hele zware en extreme omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. en als je dat een fase verder doorvoert, dan kun je zeggen: van ja, het is een plek van, een, van terreur. Ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een plek die hoop geeft. Er zijn mensen die eh, hebben overleefd dankzij eh, onderduik. Er zijn mensen die uit de kampen terug zijn gekomen. Dus je kunt zeggen: van datgene wat Hitler wilde, de genocide van eh, het complete Joodse volk, dat is niet gelukt. Nee. En eh, zo, dat lichtpuntje, daar richten wij ons ja. op. Toen en toen ik u forteerd zag eh, met die mooie grijze, dos haar van u en die glimlach op het gezicht, toen dacht ik al van nou dat, dat is niet de sombere man die 28 jaar steeds depressiever is geworden. Nee, dat, dat is zeker niet het geval. Nee, niet dat ik optimistischer nee. ben geworden over de menselijke aard. Dat niet. Maar eh, besef wel van eh, dat je dingen kunt verklaren waarom dat dingen zijn gebeurd. En dat je probeert die over te brengen. Dus dat je toch een soort missie hebt, een boodschap ja. hebt om eh, mensen duidelijk te maken. Ja, dat is de drive dan ook die je hebt. Hè? Ja. We staan aan de rand van dat kamp, dat voormalige kamp... Kan een directeur trouwens een favoriete plek hebben op zo'n kamp? Of is dat uh, not dumb? Nou, ik Politiek weet niet. incorrect om te zeggen. <laughs> oh, daar heb ik niet zo vreselijk veel last van. Eh, soms ben ik misschien wel te uitgesproken. Maar nee, ik, ik heb dat ook niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is toch het totaal... Eh, als je er naartoe komt, ook op de fiets of lopen of met de auto soms... Eh, dan nader je dat gebied. Eh, toch midden in het bos, en open ja. vlakte. En dat, dat, die totaliteit eigenlijk, die, die maakt het toch wel... Eh, voor mij tenminste, ja. als het bijzondere. Ja. Ja. We kijken erover uit... Ik weet nog heel goed als kind dat ik hier voor het eerst kwam. Dan zag je die vlakte. Je zag die, uh, ja, ik wil niet zeggen grindputten, maar daar leek het dan als kind een beetje op. De kaalheid, uh, niet de poespas van de hekken, de wachttorens en uh, al dat. Nee. Um, dat vond ik heel saai als kind. Ja. Uh, en dat is ook een beetje de kritiek geweest van Westerbork. Dat er zo weinig te zien was. Dat er zo weinig, tussen aanhalingstekens te bleven was. Dat heeft u zich aangetrokken. Wat heeft u de afgelopen jaren gedaan om ja, die kritiek uh, te pareren? Nou, we zijn uh, al 20, 25 jaar terug... Uh, hebben we getracht om daar enigszins aan tegemoet te komen... door een soort symbolische reconstructies. Ja. Die voldeden op dat moment. Maar nu zijn we 25 jaar verder. En je merkt dat keer op keer uit alle onderzoeken merken we dat ook. Mensen missen toch iets. Hè? De, de, het wordt moeilijk om je voor te stellen... ja, zo'n barak, hoe zag dat er nou eigenlijk uit? Hoe was dat kamp ingericht? Dus dat proberen we nou, daar hebben we van gezegd... van ja, dat moeten we ons toch aantrekken. Ja. En je hebt ermee te maken. Om met die opgroeiende generatie. Die meer beeldgericht is. Dus daar zijn we naar aan het zoeken. Om daar invulling aan te ja. geven. En om die reden laat u ook een deel van de reconstructie van de brakken zien. En die ja. woning die ja. gereconstrueerd wordt. Het Rijk heeft daar geld beschikbaar voor gesteld. En uh, straks komt de staatssecretaris kijken. Of u dat goed besteed heeft. <lacht> uh, zenuwachtig. Ja. Nou nee. Van, uh, we, we hebben dat op een goede manier gedaan. Het gaat wat langzamer. Ja. Dan dat we gehoopt hadden. En dat het ministerie misschien ook gehoopt had. Maar dat maakt niet zoveel. Het komt wel voor elkaar. Het gaat eh, dit jaar geheel eh, afgerond worden. Oké, okay, nog een klein half uurtje en dan is hij hier en dan zullen we eens kijken wat hij ervan vindt. Sterkte alvast. Dank u wel. Marcel Dekker, over een uur horen we hem dus weer. Er is een nieuwe opleiding voor rechters. Daardoor wordt het voor meer mensen mogelijk om recht te gaan spreken. Daarover ga ik praten met Rosa Janssens. Zij is voorzitter van het college van bestuur van het Studiecentrum Rechtspleging. Het opleidingsinstituut van de rechtspraak en het OM. Van Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Is de, de radio, die huidige opleiding, is die uh, niet meer goed? Nou ja, onderwijs is voortdurend aan vernieuwing onderhevig. Dus eh, als opleidingsinstituut zijn we daar constant mee bezig. Maar we hadden zo langzamerhand een aantal dingen veranderd in die rijopleiding, Dat we zeiden het is wel goed om structureel te kijken naar, naar alles wat we er nu in gestopt hebben. En op die manier een nieuwe opleiding op te zetten. En op die manier om ook eigenlijk weer een beetje future-proof te maken. Want wat gaat er dan veranderen? Wat zijn de voordelen van deze nieuwe opleiding? Nou, wij hebben met name heel erg goed gekeken naar de selectie. We hebben gezegd, van als je gewoon kijkt... Van hoe de rechtelijke macht functioneert in, uh, in de samenleving... zou het goed zijn om uh, herkenbaar te zijn in die samenleving. Dus ook een, een brede aantrekkingskracht op potentiële kandidaten te hebben... die je naar binnen kunt, uh, kunt krijgen. In en dat die, betekent uh, in die zoveel opleiding. als verder dan alleen... Uh, de, de witte mannen van middelbare leeftijd, wat altijd wordt uh, genoemd? Ja, dat, dat wordt vaak genoemd, maar... Uh, 65% van de rechtspraak is op het ogenblik vrouw en ja. jonger dan 45 jaar. Dus uh, dat beeld is wel wat anders dan vaak gezegd wordt. En wat betreft dat witte, wij uh, doen erg ons best om uh, alle lagen van, uh, van de bevolking... natuurlijk allemaal wel met een uh, juridische opleiding uh, vooraf, dat zult u begrijpen, aan, uh, aan te trekken. Maar uh, ja, je ziet dat, uh, dat nog niet alle, alle, alle groepen vertegenwoordigd zijn, maar het gaat wel steeds uh, beter. Zeg ik maar. Waarom lukt dat nu nog niet? Nou, je ziet met name dat uh, mensen die pas op, op van, vanuit het buitenland naar, naar Nederland zijn, zijn gekomen en wie kinderen vaak in Nederland studeren, dat die op het ogenblik die, die rechtelijke macht voor hun gevoel nog een beetje ver weg uh, vinden. Die beginnen vaak ook met een hbo-opleiding nee. en aan de hand een wetenschappelijke opleiding. Maar ja, wij doen met name in de selectie en het de aantrekkingskracht, voorlichtingsdagen... op universiteiten erover spreken... erg ons best om toch die groepen aan te spreken. En dat, uh, dat verandert wel. Dat zie je veranderen. En nu met die nieuwe opleiding. Wat, wat is dan concreet het verschil... waardoor je deze groepen meer erbij zou kunnen betrekken? Nou, met de, met de nieuwe met de was een opleiding waar je na de universitaire opleiding, dus dat waren vaak 21, 22 jaar, een zesjarige specialisatie ging doen om rechter of officier van justitie te worden. En de nieuwe opleiding, daarvan kun je eigenlijk op verschillende momenten opstappen. Dus je kunt je voorstellen dat je dan ook op verschillende leeftijden kunt instappen en op die manier ook uh, mensen met andere maatschappelijke voorervaring kunt. Uh, te interesseren voor het beroep van rechter. En op die manier breng je ook veel meer die, die maatschappelijke invloed... in de rechterlijke macht. En dat vinden wij wel heel erg belangrijk. Maar hoeven mensen dan niet meer een universitaire juridische opleiding te hebben... voordat ja, ze rechter moeten, willen worden? Ja, Ze wel. moeten wel een, een universitaire juridische recht van vakmanschap... Staat uiteindelijk voor een rechter en een officier van justitie voorop. Maar dan vervolgens, er zijn mensen die misschien zeggen: Ik wil wel rechter worden, maar ik wil dat eigenlijk pas eh, nadat ik eerst de advocaat ben geweest, of ik ja. eerst uh, in een ander beroep uh, maatschappelijk uh, verricht. Maar je zult wel jurist moeten zijn, want het blijft uiteindelijk wel een vak. Een loodgieter uh, die uh, omscholing zoekt, uh, die kan het vergeten. Nou, dat weet ik niet. Er zitten in de opleiding ook wel mensen die, uh, die ooit als buschauffeur zijn begonnen. Maar het is wel belangrijk om als basis een juridische opleiding te hebben. Want anders valt het toch niet mee om, uh, om de wet toe te passen. Dank u wel voor uw uitleg. Wanneer gaat het trouwens beginnen? Is dat nu al uh, volgend seizoen? Ja, of? we zijn deze week met de eerste groep begonnen. Dus uh, okay. men is enthousiast van start uh, gegaan. En uh, nou, ik krijg een goede reacties. Gaat het dan eigenlijk, zit nu te denken, ook tot andere rechtspraak leiden? Nou ja, ik, eh, ik weet niet of we, of we toe zijn aan andere rechtspraak. Er is nog steeds heel groot vertrouwen in de Nederlandse rechtelijke macht, eh, gelukkig. Maar ik vind dat je vertrouwen, dat, eh, ja, dat moet je krijgen via eh, goed vakmanschap... en goede deskundigheid en hoge kwaliteit. En eh, ik hoop in ieder geval eh, dat we dat stabiel houden. En eh, wat mij betreft kunnen we het altijd verbeteren. Dat is altijd het streven waard. Rosa Jansen van het Studiecentrum Rechtspleging. Dank u wel. Van 9 tot 12, de ochtend op Radio 1. En we zijn aan de land bij de Nationale Nieuwsquiz. Die spelen we vandaag met gert Heijwegen... die is 41 jaar en komt uit Utrecht, werkzoekend. Klopt. Ik kan nog rechter ja. worden. Ik hoor het net. He, heb je iets van een uh, studie in die richting gedaan? Ik heb sociale wetenschappen gedaan ja. en daarbij een paar rechten van. Nou, kijk aan, hier ligt je kans. Ja, Opgegeven door wel. een vriend uh, die zegt, en ik citeer nu... Heijwegen heeft altijd een grote mond uh, dat hij altijd alles goed heeft. Laat het nu maar eens een keer zien kijk aan. Ja, ja, want die Alex heeft eerder meegedaan, dat ging minder Alex goed hè. Alex dus heeft het hij eerder meegedaan. Uh, ja, ja. Dus een beetje grote mond gehad. Oh. Ja. 24 nou. punten, dat is de hoogste score sinds uh, gisteren. En daar moet je dus in ieder geval overheen. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Daar komt hij. De Nationale Nieuwsbris. Je sluit dus iemand uit. Hij is er niet welkom vanwege zijn Israëlische paspoort. Vooral jammer voor de jongen dat hij niet mee kan. Hij maakt deel uit van een team. Het is dus echt ongelooflijk in Nederland dat dat kan. Vitesse is een club zonder ruggengraat Door hier aan toe te geven en gewoon naar Abu Dhabi te gaan. De beslissing van Vitesse om toch te gaan... komt de club op kritiek te staan. Ik vind het wel jammer dat we onderdeel zijn geworden van een politiek steekspel. De, de trainer kan er weinig mee. Wat die politici roepen, dat is wel langs mij heen gegaan, ja. Vraag 1. Er is veel ophef ontstaan over de reis van voetbalclub Vitesse... naar de Verenigde Arabische Emiraten... voor onder meer een trainingskamp en wat oefenwedstrijden. Een van de spelers komt het land niet in, he, vanwege zijn Joodse achtergrond. Ik wil graag de naam van die speler hebben. Dan Mori, inderdaad. Dan vele verontwaardigde reacties heeft de leiding van Vitesse laten weten... de zaak aan te gaan kaarten bij de FIFA. Vraag 2. Welke bewindspersoon liet gisteren weten dat hij vindt... dat Vitesse en de KNVB te zwak hebben gereageerd op de zaak... rond de Israëlische voetballer? En dat is goed, hij wees erop dat de KVB discriminatie op en om het veld... altijd fel bestrijdt en dat dit daar dus een mooi voorbeeld van is. Voor vraag 3 gaan we luisteren naar een fragment. We de Janet Yellen. De Senaat in de VS is akkoord gegaan met de benoeming van Janet Yellen. Ze is econoom en maakt zich vooral sterk voor het bestrijden van de werkloosheid. In Amerika is vannacht een belangrijk voorzitterschap vergeven. Voor het eerst in de geschiedenis is dus een vrouw voorzitter geworden van welke financiële organisatie? De Fed. De yes, Federal Reserve. En Janet Yellen, dus de eerste vrouwelijke baas, wordt dat. Vraag 4. Voor het eerst dus een vrouw als baas van die Amerikaanse VET. Ook in een Europees land is gisteren een vrouw op een hoge positie benoemd. Namelijk die van premier. Over welk land gaat het hier? Letland. En dat is goed. Laimdota Stromjua heet zij. Dat is eigenlijk een leukere vraag geweest. toch? Ja, hele moeilijke we naam. Lastig te beantwoorden. <laughs> je had ja. al heel lang zitten oefenen natuurlijk. Maar nee, die hoeft hier niet te beantwoorden. Vraag 5 is opnieuw een geluidsfragment. Luister even mee. Wij kunnen niet zomaar voor één bedrijf gaan subsidiëren in de elektriciteitsprijs. Wat je voor het ene bedrijf doet in de sector moet je ook voor de concurrenten, voor de andere bedrijven doen. Wie horen wij hier? Kamp. Minister Kamp van Economische Zaken hij heeft zich naar eigen zeggen... in alle bochten gewrongen voor de failliete aluminiumproducent Aldel. En Kamp gaf aan dat hij met de Sociale Zaken gaat kijken... of er ander werk te vinden is voor de mensen die daar tot nu toe werkten. Vraag 60 was meer nieuws uit het noorden van het land. De commissaris van de Koning daar, Max van der Berg, die zei gisteren in Nieuwsuur... dat Nederland een nieuw onafhankelijk instituut nodig heeft. Naast welk bedrijf? De bouwsector. Dat is ja, woningbouw. Goed. Ja, nee, nee, dat is niet goed. Het is de Nederlandse Maatschappij, de Oei. NAM. Volgens Deze van den Berg zit de NAM namelijk met het probleem... dat het een kwestie is van de slager die zijn eigen vlees keurt. Dat heeft over die schade de van, de, van de boringen zo te maken natuurlijk. Met een onafhankelijk instituut voorkom je dat, zegt hij. En bij de laatste vraag van de nieuwsfactor... daar zijn vier punten in te verdienen. We zijn op zoek naar een persoon uit het nieuws in dit geval. Je krijgt de aanwijzingen voor. Als je het denkt te weten, dan uh, mag je het zeggen. Dan zit je er rond Stop, zo gezegd. Komt-ie aan. 4. Ik heb de breuk onderschat. 3. Ik had meer op Tobias' angeren moeten letten. 2. Mijn lage snelheid heeft een val niet kunnen voorkomen. 1. Ik heb op vakantie mijn bekken gebroken bij het langlaufen. Stop, Merkel. Ja. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat, je, dat het lastig is... welke richting je uit, ja, uh, uit ja, moet denken ja, ja. inderdaad. Tobias Angeren, dat is een Duitse langloper. Mm. Dat was de tweede aanwijzing. Die heeft drie keer meegedaan aan de Olympische Spelen... en wil in totaal vier medailles... waarvan twee zilveren en twee bron zijn. Die ging iets Geen minder idee. snel op zijn gezicht. Dat zal het zijn geweest. Score gisteren 24 punten. Je hebt er zes goed in deel 1 van de quiz. Dus dat betekent dat als er vijf goed zijn zometeen... dan ga je in ieder geval al over die hoogste score heen. Maar een paar meer zou niet verkeerd zijn.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 Telephone exchanges click while there's nobody there. The Martians could ram in the car park and no one would care. Close-circuit cameras and department stores should the same movie every day. And the stars of these films neither die nor get killed, just survive constant action replay. And nothing is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 The clock and we'll all go along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Tell Amitri, liedje van begin jaren negentig, Nothing Ever Happens. Onze quizkandidaat Gert-Jan Heijwegen heeft even op adem kunnen komen... om zich voor te bereiden op deze tweede ronde van de quiz. Er moet even flink gescoord gaan worden. Als je goede scoren neerzet, mooi uitgangspunt om 300 euro te winnen... eind van de week. 90 seconden lang stellen wij zoveel mogelijk vragen om de beurt. Uh, jij mag uh, continu antwoord geven. En als je het niet weet, dan geven wij het goede antwoord... en gaan we snel door naar de volgende vraag. Laat ons wel de vraag even uitstellen... want dan kunnen de mensen thuis ook meespelen. Komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Voor het eerst in ruim 30 jaar is welk dier gesignaleerd in de Randstad? De Otter. Goed. Volgens de burgemeester van welke stad heeft het kabinet op dit moment geen duidelijke visie? Rotterdam. Eindhoven. In welk land is gisteren gelijkheid tussen mannen en vrouwen opgenomen in de conceptgrondwet? Oeh, Pas. Was in Tunesië. Welke ontwerpers zijn door Bond voor Dieren uitgeroepen tot dombondje 2013? Victor en Rolf. Is goed. Volgens een vertrouwelijk rapport zitten veel PvdA-raadsleden van welke Rotterdamse deelgemeente de vooral voor de vergoeding van ruim 1200 euro per maand. Fijn in orde. Goed. Twee directeuren van welke fabrikant in Noord-Frankrijk zijn door hun personeel gegijzeld, uh, Adecco. Nee, year, de waarneming van een onbekend vliegend object... heeft maandagavond voor vertraging gezorgd... op het vliegveld van welke Duitse stad? Bremen. Goed. De verdediging van welke verdachte oorlogsmisdadiger... heeft gisteren in de rechtbank van Hagen om vrijspraak gevraagd? Bruins. Is goed. In welk land zijn de vredesbesprekingen gisteren... met twee dagen vertraging gestart? Een Centraal de Arkar. C -A -R. zuid soedan is het. Oh, ja. Met welk besturingssysteem worden waarschijnlijk nog dit jaar auto's ontwikkeld? Android. Is goed. Hoeveel museumkaarten zijn er in 2013 verkocht? Een miljoen. Goed. Welk tijdschrift wordt waarschijnlijk binnenkort overgenomen... door uitgever Veen Media? Tijdschrift. Pas. Opzij. In het noordoosten van welke provincie hebben we gisteren zo'n 95.000... huishoudens zonder stroom gezeten na een brand in een transformatorhuis? Friesland. Noord-Friesland. Ja. De oud-premier van welk land moet opnieuw de gevangenis in... wegens de illegale invoer van goederen waarmee hij zijn woning wilde vervraaien? Welk land... Je mag nog sneller een doen. Ja, precies. Um... Maar Dan moet ik het wel nu weten. Hoor. Indonesië. Nee, ja. Roemenië. Nee. Uh, voor... We hadden in de eerste ronde zes. Er moesten in ieder geval vijf goed zijn om over de hoogste score van 24 heen te komen. Dat is gelukt, want het zijn er namelijk acht. Dus we komen op 48. Dat is de te kloppen stand tot nu toe. En uh, dat betekent dat we voorlopig meegeven de kaarten voor beeld en geluid. De radio. Dank de en... DVD. DVD van Penoza. Kijk, Kijk die had die vriend van jou niet waarschijnlijk. Dus nee. hebben hebben toch één uh, prijs die hij niet heeft en jij wel weg te geven. En afwachten of dit uh, inderdaad de hoogste score blijft met uh, 48. Dank voor het meedoen. Goeie reis terug. Dankjewel. We gaan eens dus even standpunt.nl erbij pakken. Even kijken, 247 mensen hebben inmiddels gestemd op Europa. Moeten de banden met Cuba aanhalen. 66% zegt Eens, 34% zegt Oneens. Uh, laat het maar weten. Kunnen we kunnen wat telefoontjes erbij pakken. 0801101 is het nummer. Standpunt.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Jack Maas. Ik wil even reageren op de stelling. Zeker doen, want de Kubanen hebben natuurlijk uh, sinds uh, eind jaren uh, 80, begin 90, de uh, hulp van de Russen ontbeerd. En toen kwam de periode speciaal en dat was heel moeilijk. Ik ben zelf getrouwd met een uh, Cubaanse, ik kom er al sinds 1986. Dus ze hebben het heel hard nodig. Ja, duidelijk, duidelijk standpunt. Goedemorgen, Standpunt.nl. Ja, u spreekt met mevrouw Jansen uit uh, Amsterdam. Hallo. Ik uh, vind het ook heel goed dat de banden aangehaald worden met uh, Cuba. En uh, ik vind ook dat we een hele goede uh, minister van Buitenlandse Zaken hebben. die die dingen allemaal nogal rustig aanpakt. Hij doet het op de goede manier? Heel goed. Oké, okay. ja, Dank Heel goed. Ja, ach, en je hebt natuurlijk ook uh, goede communisten. Dat zijn, dat zijn ze in Cuba, zegt u? Nou, daar zijn, daar verschillen de, de meningen wel over, hoor. Zegt u? Daar verschillen de meningen wel over. Ja, misschien wel, maar je had hier na de oorlog, na de Eerste Wereldoorlog. Of weer na de, na de oorlog. Uh, heel veel communisten hier ja. in Nederland. EVC en, en, en het waren toch ja. ook wel hele goede mensen. Maar ja, die, die operatie is dat natuurlijk helemaal uh, ja. verkeerd gegaan. Ja. Maar we uh, moeten toch altijd moeten houden. Dank u wel. Stam.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ben Lasset spreekt u. Dag meneer Lasses. Het volgende. Uh, ik vind zeker dat die banden met Cuba weer, weer aangehaald moeten worden. Want kijk eens, vergelijk eens even met Rusland. We hadden notabene een vriendschapsjaar met Rusland. Nou, wat is daar niet radicaal verkeerd aan mensenrechten? Uh, dus, dus om dan nu Cuba uh, ja, toch, toch weer in dat hoekje te gaan zetten. En ik denk dat wij waren altijd volgzaam aan Amerika zijn. Dat zijn we nog steeds. Maar Amerika, die denkt maar de hele wereld te, te kunnen beheersen en te beheren. Dus ik vind, nee, gesprekken met Cuba. En daarbij nou. mag niet vergeten worden wat de oorsprong is geworden van dat, van dat, dat communisme. En van de Castro's, wat er voor bewind aan de, uh, daar bezig was. Dus ik vind alles bij elkaar opgeteld, ga de gesprekken aan. Niet uh, natuurlijk, uh, niet kritisch zijn, je moet nou. heel kritisch zijn. Maar wel de gesprekken okay. aangaan en het, en het open gaan leggen. Dank u wel. Goedemorgen, Stand.nl. Met Ralf Margenaat, goedemorgen. Hallo. Ja, het zal niet verbazen dat ik hier radicaal eh, tegen de meeste meningen in wil gaan. Want ik ben het totaal niet eens dat de heer eh, Timmermans zich aan, in, de, in dit nest bevindt. Hij moet ook eens een keer contact zoeken met de gevluchte Cubanen... onderhand van de helft van de bevolking die in dat zoveel voeide Amerika is terechtgekomen... om voor een beter leven. Ik ben ervan overtuigd dat je, als je in een land wil hervormen... moet dat van binnen uitkomen. En als die mensen dat al jaren of 40, 50... Eh, op zich af laten komen en niet bij macht te zijn om daar verandering aan te brengen, dan hoeven wij daar echt geen medelijden mee te hebben. Ik vraag me ook af wanneer meer Timmermans met zulke idealistische bedoelingen Noord-Korea's gaat bezoeken. Zijn voorgangers, destijds, wisten ook de DDR, een van den Heuvel met de club, die waren zulke aanhangers van dat, dat soort regimes. Communisten zijn geen brave mensen. Dat, okay. is, uh, dat is echt wel gebleken in de loop van de geschiedenis. Goed om dat geluid ook even te horen. Dank u wel, meneer Magendant. Ja, hoor, graag gedaan. Nog een half uurtje, rond half twaalf is de ontknoping van uh, stand.nl. Dus reageer nog, 0800-1101. Nieuws heeft een nieuw geluid. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij oh.